Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Carré in Amsterdam staan al de hele dag lange rijen. Daar kunnen mensen afscheid nemen van Peter R. De Vries. Deze mensen wilden hem ook een laatste eer bewijzen. Kijk, ik ken hem niet. Ik heb hem nooit gezien. Nooit gesproken. Maar het voelde toch als een familie. Ik vond het heel erg emotioneel. Ja, het is echt. Vooral het besef dat het heel onnodig is wat er is gebeurd, dat, dat raakt heel erg. Ja. Ik ken de man persoonlijk niet, maar toch, uh, toch voelt het wel zo aan de ene kant. Nou, Ik dacht dat ik sterker was, maar als ik dat dan zo zie... en dan de nabestaanden wat hij allemaal deed. Ik heb altijd naar de programma's gekeken van uh, Peter. En ik hou gewoon van die man. Dus ik wil hem graag bedanken. Peter Erdevries Vries werd twee weken geleden neergeschoten... en overleed vorige week in het ziekenhuis. Morgen is zijn uitvaart. Er is brand uitgebroken in het Oogziekenhuis in Rotterdam. En daarom is dat gebouw ontruimd. Medewerkers en patiënten moesten weg, ook mensen die geopereerd werden. Het vuur begon in een papiercontainer in de kelder, waardoor is nog niet bekend. Door dedelsaanvallen zijn de websites van de GGD sinds gisteravond moeilijk te bereiken. Als je een test of prikafspraak wil maken, kan je daarom het beste bellen. Als je wacht op de uitslag, belt de GGD jou. Ook al is er een lachgasverbod in meer dan de helft van de gemeente, toch blijven koeriers af en aan rijden met het spul. Hebben onze collega's van NOS Stories uitgezocht, die onder meer meegingen met een lachgashandelaar. Nog steeds bezocht hij echt tientallen tanks bij mensen thuis. Uh, ook ziet hij dat het gebruik nog steeds toeneemt in die gebieden. Dus hij ziet echt mensen die honderden ballonnetjes uh, nemen en daar maakt hij zich ook wel zorgen over. Maar ja, desondanks gaat hij gewoon door. En ook drugsonderzoekers zien dat lachgas, ondanks zo'n verbod van gemeentes, steeds populairder wordt. De politiek werkt aan een landelijk verbod. Dat moet in 2022 ingaan. Betekent dat het bezit en verkopen van lachgas je een boete kan opleveren. Het weer flink wat zon, maar in het oosten en het noorden zijn wat wolken. Het wordt 22 tot 25 graden en in het zuidwesten zelfs 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files staan er nog niet op dit moment. Alleen op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... heb je tussen Maarsen en de Afred Utrecht Centrum vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties... in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 is zon, zee, zandvoort en zomerzomerhits. Toen ja.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 Uit Moskou komt een brief met een prachtigste verhaal Veel te doen En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden dan stort ze mijn hart van. met liefst uit Londen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 Prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief.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 Lang. Zandvoort als Bruizende Wadmaas. Ook in de zomer CFM. Devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui? Che promette, poi non cambia mai. Strani amori. Mentoren, ei guai. Ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero.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 En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In de kelder van het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een brand gewoed. Vanwege de rook moesten alle medewerkers, bezoekers en patiënten geëvacueerd worden. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in een papiercontainer. De corona-risiconiveaus in een groot aantal veiligheidsregio's zijn verhoogd. Bijna alle 23 veiligheidsregio's is het risiconiveau nu zeer ernstig. Dat gold tot vandaag voor maar 11 regio's. Het historische centrum en het havengebied van Liverpool worden geschrapt van de werelderfgoedlijst. Volgens de UNESCO is het gebied zo veranderd dat het niet meer authentiek genoemd kan worden. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig... Morgen in het noorden wat bewolking, in het zuiden volop zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. V Met een van zon, zee, Zandvoort en Zomeritz. Als je het je het zoiets hebt, soir, j'ai pas envie tijd. Als je het zoiets hebt, dan heb J'ai envie de me casser la voix Casser la foi, c'est la foi, c'est la foi, Casser la beetje Je peux plus croire beetje ce qui est marqué sur les Ik weet het niet, ik weet Jouw keuze ZFM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 Vandaag is rood van rood in blauw. Zond heel mijn hart voor jou. Spreng van de rood, bedenk te dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon meer liefde tussen jou en mij. Ik woog de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. Laat alles achter, kijk vooruit en met de laatste rode scène. Cent...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 Vrouw van de rook bedekt de daken van je haal.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 De kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood waarop ik blauw, van heel mijn hart voor jou.